Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kudelstaart bij Aalsmeer is een man overvaren door een boot. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de boot, een man van 21, is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur vanmiddag op de Westeinderplassen. Daar zijn tal van jachthavens, maar de plassen zijn ook populair bij zwemmers. In Dagestan hebben gewapende mannen het vuur geopend op een synagoge, een kerk en twee politiebureaus. Daarbij zijn zes agenten en een priester omgekomen. Ook twee schutters werden gedood. Op andere daders is een klopjacht aan de gang. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de schietpartijen en wie de daders zijn. Ook over een motief is niets bekend. De autoriteiten spreken van terroristische aanvallen. Dagestan is een Russische republiek met een vooral conservatief islamitische bevolking. Sinds de oorlog in Gaza zijn de spanningen met de Joodse minderheid hoog opgelopen. Duizenden mensen hebben vanmiddag op het strand aandacht gevraagd voor de klimaatverandering. Het was de bedoeling om een menselijke ketting te maken van Hoek van Holland naar Den Helder. Maar daarvoor waren 150.000 mensen nodig. Zoveel kwamen er niet. Het werden er volgens de organisatie zo'n 30.000. Die maakten daarom meerdere korte kettingen. De organisatoren zeggen toch blij te zijn met de opkomst. Groothertog Henri van Luxemburg doet dit najaar een stap terug. Zijn zoon Guillaume wordt dan luitenantvertegenwoordiger, vertegenwoordiger wat een tussenstap is naar de troon. De 69-jarige Henri hintte eerder dit jaar al op een afscheid. Maar omdat Guillaume nog jonge kinderen heeft, verwachten de deskundigen dat het nog wel een paar jaar duurt voordat hij zijn vader echt opvolgt als groothertog. Het weer. Het wordt een heldere nacht met lokaal kans op mist. Minima rond 11 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 En we beginnen met Tasha Smith's Goodiness, met A New Day, zo heet dat album. Vorige week hier in première gegaan, zo zullen we het maar even noemen. After Here heet de track, daarna komt Kustafal met Mysterious Winds. Nou, daar hebben we in Zandvoort allemaal niet zoveel last van hoor, het is gewoon altijd een lekker windje. Dan het wat harder dan de andere keer. Eens even kijken, dan gaan we naar um, vanaf track 6 naar Jill Haley en dat is een mevrouw uit Amerika en die laat zich inspireren door de, um, door de nationale parken al daar. Er zijn er nogal wat en ze reizen allemaal af en ja, in, de in die parken doet ze dan inspiratie op voor een, uh, voor een album en dat doet ze heel goed en ze speelt fluit en... Trek 6 is dan ook The Waters of Glacier. Ik weet niet precies hoe je het noemt. En de trek heet Running Eagle of Falls van Jill Haley. Die is al eigenlijk ook al jarenlang een vaste gast in dit programma. Ja, dus tot het laatste aan toe. Dan eens even kijken, dan hebben we nog even. Michael Logozar met Starlight, track 13, Dream of You. En we gaan afsluiten met een lange single. Dat is wel bijzonder. In 2018 kreeg ik van Fiona Joy Hawkins. Dat is een mevrouw die speelt piano en ook een beetje jazje-achtige muziek. Woont in Australië. En maakte toen in 2018 de Score Piano. En dat is eigenlijk uh, nou gewoon uh, fijne pianomuziek. Er zit trouwens veel pianomuziek in dit uh, uur. En daar gaan we dan ook eens lekker voor zitten. Peacefulradio.info, Daar kan je die programma terugvinden. De playlist en de muziek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Radio.